Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Bij het stadhuis van Amsterdam is een betoging aan de gang... van pro-Palestijnse demonstranten. Op het plein staan zeker 500 mensen. Ze protesteren, naar eigen zeggen... tegen Israëls genocide op de Palestijnse bevolking. De organisatie wilde eigenlijk protesteren op de Dam... maar burgemeester Halsema vond die locatie niet geschikt. Het is vandaag in het centrum van Amsterdam extra druk... met winkelend publiek door Sinterklaas en Black Friday... Een demonstratie tegen jodenhaat werd eerder deze week ook door de gemeente verwezen naar de stopera in plaats van de dam. Op het VVD-partijcongres heeft partijleider Gus gezegd dat samenwerking binnen de coalitie lastig is. Maar de partij wil door om vraagstukken zoals integratie en bestaanszekerheid aan te pakken. Gus merkt verder op dat er steeds meer onverdraagzaamheid lijkt te zijn. Ze zei ook dat ze nog niet erg enthousiast wordt van wat het kabinet tot nu toe heeft bereikt. Presentator Jan Roos is voorlopig weer vrij. Hij werd gisteren opgepakt omdat hij volgens het OM inwoners van Ameland opriep tot geweld. In een uitzending van zijn show op YouTube raadde Jan Roos Amelanders aan... om journalisten van het eiland af te trappen als zij verslag willen doen van het sunne Een jaarlijkse traditie op het Waddeneiland. Hij zei dat mensen zich moesten verenigen met hooivorken en fakkels. Het OM beslist op een later moment of Roos voor deze uitspraken wordt vervolgd. Waterbedrijf Vitens gaat in Twente een waterleiding aanleggen van meer dan 60 kilometer... om een dreigend drinkwatertekort te voorkomen. Vooral in de regio Enschede wordt veel meer water gebruikt dan er wordt geproduceerd. Door de nieuwe leiding moet drinkwater worden aangevoerd uit de regio Solle en Teventer. Het weer vanuit het westen meer bewolking en misschien een spatje regen. Vannacht opklaringen en kans op lichte nachtvorst...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 Hey, so give it Van het derde laatste Zandvoort op Zaterdag met Only When You Lief van Spendel Ballet. Ja, welkom terug, heer en dame tegenover mij. We zijn nu weer met een uurlang Zandvoort op Zaterdag en daarin ook weer Marco Temes. Goedemiddag, Marco. Goedemiddag. Goedemiddag, how is life? Life is good. Life is good? Ja? Zeker. Fantastisch. Ja, en we zijn nog steeds in de serie van proezie stukken op de radio bezig. Hoe is dat? En uh, vandaag heb je ook weer uh, iets uh, moois uh, meegenomen. Eerlijk, toch? Ja, dat heet eerlijk. Dat heet eerlijk. En uh, ja, ja daar gaan we zo dadelijk naar uh, luisteren. Maar eerst nog even, Dolly, wat gaan we in dit uur uh, doen? We gaan dus zo luisteren uh, naar een mooi stukje proëzie. Microfoon uh, wel wat dichterbij, hè? Oké, oké, oké. Ja. Ik was ver weg. Stukje dus Proezie stond, stond even aan de overkant. En uh, verder? Uh, we gaan uh, contact zoeken straks met Rendon Lawson om even te hebben over uh, de race vandaag. En we hebben natuurlijk weer een leuk dier uitgezocht... die zit te wachten in het dierenasiel... op een lekker warm mandje bij iemand thuis. Oh, ik ben heel benieuwd. Ja, okay. schatje is het. Nou, dat gaan we zo dadelijk doen. Maar eerst Marco Temes met de uh, Het uh, zintijd is voor jou, Marco. Hier komt hij aan. Eerlijk.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 Elke laatste zaterdag van de maand, dan hebben we een uh, mooi stuk proëzie. En uh, eerlijk, uh, Marco. Ja, hartstikke ja. eerlijk. Nou ja, was, het, was dit <laughs> stuk uh, zeker uh, ja. eerlijk. Dat voor... wordt uh, met pek en veren door de haltestraat wel direct. Ja, dat denk ik ook. Ja. En de personen die uh, in het uh, stuk voorkomen weten vast wel over wie het ging. Oh, maar die zijn niet geïnteresseerd in literatuur. Nee. En in mijn proiezie. Is... Waarschijnlijk nee. ook niet in de radio. Ja. Dus nee. ze hebben niks goed. Doe jij ook nog wat, hè? Ja. Ja, zo, oh. zoiets. Maar, uh, ja, de, de baby bracht me wel op het uh, volgende <lacht> stuk uh, trouwens. Uh. Hetzelfde uh, proezie -SI van uh, Marco de net op de Salvoortse Radio. En dat gaat uh, over uh, eerlijke, uh, dus. Uh, ja, uh, nou ja, inderdaad, daar achteraan uh, Steven Wander en Isn't she Lovely. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Kwart over vier geweest, we gaan naar het theater van de autosport. Zoals dat uh, wekelijks ja, gebeurt helemaal. hier op de Salvoortse Radio. Een hele goede middag, Rinder Los. Ja, sorry, ik was even afgeleid hoor. Ja, nee, ja je, was, je was lekker aan het kletsen en toevallig luisterde ik net mee met de lijn. En okay. ik denk wat gebeurt er al? Maar ik zal maar even zeggen dat we er nog zijn, hè. dus... Ja, ja, ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. Goed. We, zijn, we zijn hier. Is, uh, we, we, ja, ik heb hier ook nog een winkel, dus het gaat gewoon door. Ja, ja, ja. Nee, ja Druk, de, druk, druk. we zijn flink aan het stapelen, dus dat is altijd goed, toch? Ongelooflijk, wat ben jij ja. aan het stapelen, want je gaat ermee stoppen natuurlijk. Ja, nog een maand. Jongens, jeetje, een je, nou, de eerste maandag van het nieuwe jaar is de laatste dag van de autopassion. Ja, oh, ja. Oh, oh, en dat oh, waren oh. we trouwens even vorige week vergeten met toen Michel Blekenmolen bij jullie in de in de, in de, in de, of in de studio was. Natuurlijk ja? alles over Michel Blekemolen. Hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad toen we het gesprek hadden. Michel is eigenlijk het begin geweest van alle ellende hier in die winkel. Hè? Ja, maar die heeft in 1995 mijn winkel geopend. Oh jee, <laughs> en, je en dat, vijf, hebben <laughs> dat hebben we helemaal niet verteld. 1995, 1995 nee. ongelooflijk. 1995, jongens, 30 jaar geleden. Jeetje mineetje. Je nog hapen over die in die tijd, kan je, kan je <laughs> Ja, ja, ja. Zo, zo gaat de tijd voorbij hè, Rindel, ja, zo, hey. gaat de, zo gaat de tijd voorbij. Ja, ja. ja joh, ja, joh maar je nog steeds klaar. lekker met autosport uh, bezig. En autosport, elke dag, mijn het, uh, elke dag in, uh, ja. ITCC. en ITCC. Kan je en we, nog ja, ja, daar gaan we zo over hebben. Maar okay, eerst toch. nog even wat. Uh, jij gaat na auto passion uh, ga je. Gewoon door met de, de autosport met de ITCC. Ja, Voor de, de mensen die uh, even niet weten wat het is, uh, vertel er eens even in het kort uh, wat over. Uh, ITCC is de Youngtimer Touring Car Challenge. Het is natuurlijk een prachtige historische serie die al uh, nou, nu ook al meer dan 30 jaar bestaat. En uh, 32 jaar inmiddels. Uh, al volgend jaar 32e jaar in. En uh, in de laatste uh, jaar, 12 jaar, uh, ben ik daar een beetje de leidinggevende in. En zorg ik dat alles uh, gewoon uh, geregeld wordt en organiseer ik de wedstrijd. En uh, ja, dat doen we al. Daar gaat al heel veel tijd in zitten. En we rijden door heel Europa. Met, uh, met uh, ook rijders uit, uh, wat, uit, uit de hele wereld. Want we krijgen zelfs volgend jaar rijders uit Australië en Amerika erbij. En die komen dan met hele mooie historische auto's racen bij ons. Dat zijn allemaal auto's tot, uh, tot en met 1990. Kijk, en uh, ja, daar gebeurt nog wel wat actie, hè? In jouw ja, wacht. Weekends. En uh, onze eerste begint uh, dadelijk in april op uh, het, ja, het beroemde circuit van Monza. En uh, daar gaan we van start met 100 auto's dadelijk. Dus, uh, wow, daar... 100 auto's? Ja, 100 Jeze. auto's. Ja, we hebben in twee verschillende series. Maar ja, dus uh, 50 auto's uh, elk. Dus uh, dat zijn stadvelden. daar kan de Formule 1 alleen maar van dromen. Ja, precies. Maar ja, die uh, gaan wel naar 22 auto's, hè. Maar uh, hebben we hebben ja, het zo nog wel Ja, we gaan straks met 22 auto's natuurlijk gewoon uh, beginnen. Maar ja, hier gaan we gewoon met 50 auto's starten. En dat zijn ja, uit een prachtig tijdperk van de autosport, Ja. 70, jaar 80, uh, wat daar gaat rijden. Ook een paar uit de jaren 90. En uh, we hebben voor, uh, van de week bijvoorbeeld een inschrijving gekregen, jongens, in van vier Porsche 917's. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als dat ook gewoon meedoet. Die beroemde auto's uit de jaren 70 die op Le rijden. En uh, Die komen daar bij ons in de serie rijden. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Zeker! En, jeetje! Uh, ja, dan, dan krijg je echt uh, uh, auto's van een paar miljoen waard. Die komen dan weer lekker bij jou scheuren. Nou, dan, uh, dan uh, moeten er bij een briefingstorm weer heel streng geworden op iedereen. Dat is allemaal wel netjes blijven rijden. Maar het wordt wel uh, nee, wat, wat een fantastische seizoen. We gaan echt heel Europa door. En uh, daar kan ik enorm van genieten. En ik moet eerlijk zeggen, dat organiseer ik ook echt al echt alweer tien jaar. 11, elf, twaalf jaar alweer. En er gaat zoveel tijd in zitten dat de winkel eigenlijk een beetje dwars begon te lopen. En uh, ik er gewoon geen tijd voor had. Ja. Uh, dus uh, daar moet je keuzes maken in het leven. Klopt, klopt, klopt. Ik heb voor de autosport gekozen. Nou ja, je, je hebt gelijk ook uh, Rendel. En uh, ik zat ja. even aan de uitzending van vorige week te denken, hadden we de bleke in de uitzending natuurlijk, drie uur lang. Ja. Ja. Maar uh, ja, is het niet, niet wat voor uh, Michel om ook uh, bij jou uh, mee, uh, mee te doen, zeg maar? Uh, hij heeft er wel de leeftijd voor, zeggen we dan, maar nee, ja, ik weet niet, Michel heeft, uh, ik weet eigenlijk niet eens of Michel ooit wel historische autosport heeft gedaan, maar hij heeft wel in auto's gereden, die nu inmiddels al zo oud zijn, uh, die, dat, dat ze bij ons rijden. Uh, misschien vindt hij het ooit wel leuk om met zo'n auto, als hij hem nog heeft staan in de garage, met zo'n auto bij ons te komen rijden. Ja, maar hij heeft toch wel al wat auto's. Is, dus... Uh... Ja, maar Michel is natuurlijk wel heel erg actief nog wel gewoon in de moderne racerij, Uiteindelijk uh, zit hij met die, uh, die dikke Nesco-auto, heeft hij het volgens mij ook vreselijk naar zijn zin. Hoewel ze volgens mij wel hem, hem, hem nu in het seniorenklassement gestopt hebben, toch? Ja, <laughs> ja, ja. ja. Hij... Nou, hij rijdt nu niet in zijn senior. Hoor. hij geeft ook nog steeds serieus gas. Zeker okay. weten. Ook bij ons, dus hier hebben wij bijvoorbeeld Walter Hofman uit Duitsland. Die rijdt met een K&M auto bij ons mee. En die man is uh, ook inmiddels uh, 76. En die gaat serieus hard hè, en die wint ook uh, regelmatig de wedstrijden. Dus uh, dat zijn toch jongens, die zie je dat toch ook uh, op spa op Rouge gewoon vol gas omhoog gaan Dus als het er helemaal zit... Gaat er nooit meer uit. Ze kunnen toch hoor, sommige oudjes, om het zo maar even ja, te zeggen. Wel, en Michel, je wel, je wel. ja joh Nee, nog steeds uh, sportief en uh, druk bezig met uh, allerlei dingen rondom uh, de autosport. Het uh, was ja. een leuke uitzending vorige week. Voor de mensen die het uh, gemist hebben, staat ook nog een mooi stuk in de Sanfordse courant uh, over de uitzending van uh, vorige week. Maar uh, ja, ook uh, gewoon als uh, podcast uh, na te luisteren of te beluisteren via de ZFM-app. Dus dan kan je gewoon onder podcasts, uh, kan je de hele uitzending, uh, kan je terugluisteren. Van, uh... Ja, we moeten wel eens doen. Want ik heb een hoop gemist. Nou ja, de, de, de hele uitzending, maar is, even samengevat door uh, Benno. In uh, okay. anderhalf uur heb je de hele uitzending uh, te nou, pakken. Nou, helemaal top. Nou, Benno, ben, Benno heeft volgens mij alleen maar met de grote grijs gezeten. Die hele dag, of niet? Nou, zeker weten. <laughs> okay, de, yes, en mooi, dat zie je ook uh, yeah. in het artikel in de San Francisco Ratt, zie je in ieder geval uh, heel uh, ja, aangenaam met, uh, met Michel uh, praten. In nou, de ja, studio. Nou, de volgende Jan Lammers dan maar? We, we Jan, we. jij, waar? Ja. Jan, natuurlijk. Ja. En uh, Jan staat. En daar heeft hij niet op gereageerd. Jan staat hier in de gang, uh, trouwens, ook met een uh, poster op de ja. grond. Maar ik weet niet eens of Jan het uh, gezien heeft. Ben ik ook vorige week vergeten om uh, te vragen aan Jan. Dus eigenlijk nee. moeten we hem gewoon nog een keertje doen, hè. De uitzending is nog genoeg ja. uh, te zeggen, uh, dolly -o. Maakt ook niet uit. Maakt het niet uit, Het show is natuurlijk gewoon uh, uh, ademt de autosport. Laten we daar maar op houden. Er zit... Uh, alles is daar autosport. Dus het is altijd goed geweest, Jan. Zeker. Nou ja, net uh, hebben we niet. trouwens de sprintrace uh, gehad. Ja. Uh, en we zien dat uh, Max Verstappen het rustig aan doet, of was er wat anders genald? Ja, ik dood? denk dat gewoon het Bull op de gewoon het vierde team is. En, dat, uh, en meer niet. En uh, de andere teams zijn er gewoon voorbij. En ze weten dat ze een heel groot probleem hebben. En dat, uh, dat het opgelost moet gaan worden. En dat, uh, dat die gaan een hele zware winter krijgen. Zullen we het daar maar ophouden? Zeker. Het is echt niet zo dat Max denk ik ben wereldkampioen, geef je gas meer. Die gaat altijd voor het maximale. Maar het autootje doet het gewoon niet. Toch, nee, nee. Uh, Hou het op? En Cesar uh, Perez op, RS, uh, op uh, de twintigste plek, de laatste. Ja, dat was niet eens zo erg, maar heb je gezien hoe hij uit de pitstraat wegrijdt Nee, ik heb het helemaal ja, niet gezien. Die gaat, die gaat dus helemaal klaarstaan vanuit de staat uh, niet uh, vanaf de startgrid. Ik ga er helemaal klaar voor staan, ik ga vroeg naar buiten, dan sta ik voor Cola Pinto, daar staat hij voor. En dan gaat het licht van groen en dan denk je: wat zal dat zijn dat groen licht, Je moet dan gaan rijden of niet? Oh, was je die aan het slapen? Hij is gelijk overbij. Oh, oh, oh. oh, <ojus> Beentje, oh, Oh, oh, oh, oh. Ja, nee, weet je, dan heb je, ga ik eerlijk zeggen... ...heb je helemaal niks en nader nothing meer te zoeken in de Formule 1. Al breng je of 100 miljoen mee, dat maakt niet uit... ...je hebt daar helemaal niks meer te zoeken. Nee, ja. gisteren liep je ook zo met de, de, de, de ziel onder zijn armen ja, gewoon... Nou, uh... Ja, nee, kijk al Die jongen is gewoon klaar nu. En uh, uh, ik denk dat uh, uh, als zo'n sponsor komt die zegt... ...we nemen het geld van uh, meneer, uh, meneer PS over... ...dat hij gewoon uh, lekker gewoon, uh, uh, met pensioen kan, op zijn leeftijd, tijd... ...maar die heeft daar helemaal niks meer te zoeken. Maar ook helemaal niks meer klaar. Dus uh, ja, uh, uh, ik denk uh, iedereen hij blijft zelf volhouden, ik blijf rijden in de formule 1. Ik denk dat het uh, nu na deze actie echt serieus exit is. Ja. Ja, dat dus vermoed Kijk, ik ook. Even over de rijkwaliteiten. Jongens, je kan nog steeds serieus hard auto rijden. En ook serieus hard gas geven. Maar misschien is het wel een beetje waar uh, PR zit. staat Red Bull op het ogenblik. Ik denk dat je het zo een beetje moet zien. Uh, die hebben een hele lange winter. En die zullen echt heel veel moeten gaan doen om uiteindelijk het team naar voor te krijgen. Want ja, er zijn in feite drie teams gewoon serieus voorbij. Klaar. Ja. Dus uh, Max, volgend jaar... Wereldkampioen, Ik zou hem niet gaan inzetten. <grijgene> nee. ja. ja. Nee. Het uh, gaat het wel wat spannender uh, maken dan zeg uh, maar. Nou ja, weer leuker. En, uh, en dan, ja, dan ga je nou, heel snel kijken wie worden de titelkandidaten voor volgend jaar. Ik vind dat nog veel te vroeg. Eentje die het absoluut helemaal nooit gaat worden en dat is heel erg slecht voor zijn fans is ene meneer Lendo Norris. Want als je daar nou toch gewoon weer uh, bij de sprintrace gewoon je maatje op de streep voorbij laat om zoiets te zeggen nou dan, jongens, als je niet egoïstisch Bent ...word je nooit wereldkampioen. Klaar. Die jongen gaat het echt nooit worden. Nee, nee want de, de, de hele tijd... ...de hele tijd lag je uh, op kop... ...en in één keer Piastri... ...er voorbij. Uh. Ja, die doen we er gewoon voorbij. Hoor. Hij ging over zijn ras af. Laat Piastri de wedstrijd winnen... ...omdat het er kennelijk uh, misschien afgesproken is... ...of een tegemoetkoming van eerder van dit seizoen. Als je niet egoïstisch bent... Word je nooit wereldkampioen? Heel simpel. Dus die jongen gaat echt helemaal nooit worden klaar. Durf ik die durf ik in het casino wel neer te gaan zetten. Ja, nee, hij heeft niet uh, dat uh, Max-karakter. Je rijdt nee. om te winnen. Nee, en je moet gewoon. Een, uh, even op zijn Amsterdamse gezegd: een hele serieuze klootzak zijn. Als je wereldkampioen wil worden. Nou, Max is een klootzak, zeker op de baan. En Lendo, je laat je teamgenoot voorbij. Kappen met die handel. Doe je gewoon niet. Dus ja, ik heb echt zoiets van, sorry jongen, maar jij gaat het echt helemaal nooit worden. Nee. Gewoon, hoe hard je ook een auto rijden, hoe lief je ook misschien bent. Nou, misschien moet je minder lief zijn, ook een klootzak worden. Dan wordt het misschien wat met je. Ja, hij is misschien te lief, inderdaad, ja, wat absoluut. jij zegt. Absoluut, absoluut te lief. En uh, nou, dit was weer zo'n actie dat ik denk, ja jongen, jammer joh. <lacht> ja, nee, inderdaad. Hey, maar uh, ja, we hadden het net over twintig uh, auto's, dan worden er uh, 22. ja. Ja, want een nieuw team is uh, toegelaten. Ja, Cadillac gaat komen in de Formule 1 eh, vanaf 2026. Nou, dat is natuurlijk helemaal prachtig nieuws, want dan hebben we tenminste weer meer autootjes om naar te kijken. Uh, ik ben alleen nog, ik heb wel eens alleen zoiets, ja zo'n team Cadillac prachtig. Uh, er wordt er waarschijnlijker, ze hebben nog helemaal niks hè. Er wordt er een, uh, een uh, CC gemaakt bij Dallara, want ik denk niet dat ze een eigen CC gaan bouwen voor 2026. Ze gaan de motor overhalen halen bij Mercedes, nee bij Ferrari geloof ik. Bij Ferrari gaan ze die halen. Ja, wat is daar kennelijk Cadillac achter staan dan, zullen we hem zeggen, behalve een bedje op de, op de voornaam. Uh, maar dat maakt, uiteindelijk maakt het ook niet uit. Want er rijden meer teams natuurlijk sowieso in samenstelling samenstelling. Uh, Alpine, uh, het grotere Renault. Uh, Alpine gaat met de mercedes horen rijden. Dus, <laughs> ja toch? Ja. Uh, maakt het in technisch volgens mij ook niet de, de beste van de hele wereld. Uh, het is goed, ik vind het goed dat er een ander team bij komt. En dan lopen we ze wel moeten de surren, We moeten de pot weer gaan verdelen. Heb je die pot wel eens gezien hoeveel miljoenen daarin zit? Nou ja, voldoende waarschijnlijk. Voldoende. Nou, dan krijg je maar eens 10 miljoen minder. Dan moet je me beter je best doen om een sponsor te vinden. Maar ik, eh, ik heb dan zoiets van. Eh, jongens, eh, het moet makkelijk kunnen. Eh, Laat ze alsjeblieft gewoon lekker met 22 auto's rijden. Ja, de... Volgens mij zijn de, zijn de meesten wel heel positief. Volgens mij zijn de meesten wel heel positief erover, Rendel. Ja, wel, het wel, wel. is gewoon heel goed. En uh, ik vind uh, in feite voor de show sowieso is het heel erg goed. Uh, ik vind het ook goed gewoon dat er uh, gewoon toch weer een concurrent bij komt. Verwacht nou niet dat Kennelijk uh, morgen vooral Ferrari, uh, McLaren, uh, Mercedes of Red Bull gaat verslaan. Maar ja, uh, in het middenveld zit het natuurlijk wel best dicht bij elkaar. Als je nu kijkt naar het constructeurkampioenschap, zitten er toch een paar drie teams die allemaal nog een uh, plaatsje op kunnen schuiven. Ja, dan heb ik wel. Als er, iets van, uh, als er daar nog een uh, ander team bij komt... dan is het ook daar in het middengedeelte. Wij kijken er nooit zo naar. is natuurlijk wel voor de teams heel belangrijk. En uh, uh, ontzettend leuk. Alleen, ja, wie gaan we rijden? Dat is nog even de hele grote vraag. Ja, gaan ze, ga ze een hele grote naam aantrekken? Of uh, kiezen ze voor... Uh... Ja, mensen die uh, net, uh, net komen, maar waar ze heel veel vertrouwen in hebben. Nee, nou ja, ik, uh, ik heb geen idee. Kijk, uh, ik denk absoluut dat er Amerikanen in de gaat. Nou, wie hebben we? Logan Sargent? Nou, daar ben je ook gelijk een topteam. hè? <laughs> oh. Oh. Niet doorgemeen, hè? Maar, ja, nee, jongens, maar dat is het toch gewoon niet. Nee, dus ja, zeker niet. Nee, nee, maar er zijn natuurlijk wel uh, genoeg rijders die daar even geen plekje hebben... die misschien zeggen, we willen weer. Nou ja, ze kunnen Sergio Perez al vragen. Die neemt die veel geld mee. Dus, <laughs> en Mexico. Ja, wees wel eerlijk. Mexico, Amerika, nu weghalen. Dat is ook eens een land, hè? Nou ja, inderdaad. Ik heb wel gehoord dat uh, dat, dat in de wandelgangen verteld wordt over perres. Ja. Ja, nee, dat, dat is een mogelijkheid voor meneer, want uh, ik zou geen andere mogelijkheid zien dan alleen maar testcoureur. En uh, ja, we gaan het zien, we, de, uh, als ze zeggen we willen Amerikaanse kreurs, zou ik op het moment niet weten wie ik zeg van nou, die kan daarin. Uit wat voor klasse dan ook. Dus uh, dat is dan nog een beetje, een beetje afwachten. Maar we hebben nog twee jaar, we hebben zelf wel uh, één jaar minimaal, we hebben nog even. Precies, dus we gaan het allemaal meemaken nog. Wel goed, wel goed dat dit gaat gebeuren, absoluut. ja. Nee, dus, ik, uh, uh, ik ben er ook voor. Dus. Nou, dus, uh, dan, dan wordt het druk uh, in de pitboxen dadelijk met uh, pitstops en dat soort dingen. Ja, ik ben blij dat we in Zandvoort al een aangepaste pitstraat hebben ja, daarvoor. We, anders hadden ze het niet eens gekund, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. <lacht> Dus, uh, ja, ze hebben er wel voor gezorgd dat het uh, in ieder geval kan, een elfde ja, team erbij. Ja, ja, ja, het kan ook wel. En, uh, ik, denk op, uh, ik, ik, ik zou er even moeten kijken, maar ik denk dat de meeste secristen het ook wel aankunnen. Jammer, Naco is wel best wel krap. Ja, uh, dat wordt een beetje stapelen daar. Maar verder, uh, ik denk dat de meeste campuristen het uh, wel aankunnen en een teamje erbij. Boer, uh, dat, dat is helemaal geen probleem. Ja, dus, uh... We hadden trouwens net uh, Erik Wijs uh, in de uitzending ja? over uh, dat boek uh, wat uh, verschenen is uh, van uh, Michel Vajant. Ja... Jongens, daar gaan we niet over hebben. Dat is gewoon een must. Voor de hele wereld. Dat moet je gewoon kopen. Want ten eerste, zeker de oude generatie, iedereen is opgegroeid met Michel Foyant. Iedereen. Zeker. En als je daar niet mee opgegroeid bent, de nieuwe generatie jeugd misschien wat minder, maar dan heb je geen autospot in je aardetje zitten, zeg maar. Daar is iedereen mee begonnen. En dit is nu gewoon een mooie stripverhaal en nog veel meer foto's, toestand, dat soort dingen. Over, uh, over um, uh, het circuitpark Zandvoort. Ja, dat is gewoon een must. Daar, Daar moet je eens over nadenken. Allemaal onder de boom. Overal. Precies. Vrij. Dus uh, Sinterklaas, kerstman, luister en ja, huiver. En huiver. Het circuitpark Zandvoort, misje voor jou. Boek moet je hebben. Zeker. Klaar. En er is ah, ook nog uh, ah. collectors item uh, van. Daar van, had ik het net met Dolly over. Eh, dat is een speciaal yeah. exemplaar, uh, zeg maar. En die oh, uh, kostte is... honderd uh, euro's. Ja? Maar uh, ja, dat schijnt uh, ook een, ja, echt een uh, limited edition te zijn. Dus, nou, dan hebben ze waarschijnlijk een harde kaft in plaats van een zachte kaft. Sowieso. Ik denk dat dat zo is, zo is. En zijn die dan getekend door Erik Wijers? Ja. Dan heb je wel een heel bijzonder exemplaar. Erik Wijers. Wij is, uh, ja, ja, ja, ja. Nou, die haal ik persoonlijk wel even op bij. Ah, Oké, okay, is goed. <internet> <internet> ja, nee, ik, ik ben ook benieuwd naar die handtekening. Maar, ja dat uh, nou, misschien door de uitgeven of te schrijven. Geen idee, dus uh, nee maar... Uh, is een Belg uh, trouwens, hè, De schrijver, ja, een Belg. Nou, een Belgisch schrijver die dan over Zandvoort gaat schrijven. Ik vind het toch wel, de wereld is wel heel, heel wonderbaarlijk. Zullen we dat maar houden? Precies. Kijk, als je, als je, als je nou iets maakt van zolder, of, of uh, spaar van Cauchat, of, of met TED, dan zeg ik nou, de Belgische circuit, zeg ik nou, prachtig. Maar, eh, uh, uh, Zandvoort. Ja, dat had in feite wonen eigenlijk gewoon iemand uit Zandvoort, die gewoon daar geboren getogen is, en uh, nooit meer weggaat, die dat het moet gaan schrijven. Ja. Ja. Goor, uh, die, die zijn er volgens mij best wel ook voor die dat kunnen. Z zeker weten, er ja, zijn er maar... genoeg. Maar goed, maar goed, het is niet gebeurd. Wel een als heel het mooi is. boek. Ja, maar ik heb het nog niet gezien. Hij ligt klaar bij me. Voor, me, voor bij een vriend, die heeft het voor me aangeschaft. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Dus ik laat me daar ook met Sinterklaas verrassen. Kijk, daar doen we het voor. Rendel, dank je wel even voor je tijd. We ja, hebben weer, die weer die even, die uh, die even de sintijd vol gepraat. Dolly ja, hebben we niet weinig. gehoord, maar die is er wel hoor, Dolly. Oh, hey, Dolly. Hoi Dolly, Ja, ja. Hé, hey, Randall. Ja, ik, ik deed af en toe een poging om mee te praten, uh, maar het, ja, uh, ja, maar het weet, is, weet je, valt bij uh, jullie niet tussen te komen. Nee, maar het is heel simpel. Uh, uh, uh, boos is dat onmogelijk. gaat het gewoon niet lukken. Nee, nee, nee, dat heb ik gemerkt. <laughs> dus bij deze afgerond. Uh, <laughs> okay. nee. En uh, tot volgende week, Randall. Volgende week weer. Ja, uh, ook weer een Capri. We gaan gewoon door. Gezellig, precies. Oké, okay. okay. hoi. Oké, okay, Hoi, hoi. Oh ja, we bedankt. hebben het over de België. Doei. Belgen, dus België. Hoi.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 Ja, ah, wel. Nou, uh, Dolly. Je kwam ja. er niet tussen, hè? Tussen Rendel en... Uh... Nee, ik wou wat zeggen, want <laughs> jij had het over een poster van Jan Lammers die hier staat. Maar ja. dat is gewoon een foto. Ja. is geen postertje. Ja, maar hij is een, ge een geplakte foto. Ja, dus wel, is ook, wel een poster... op een uh, stuk uh, hout geplakt, ja. Ja, precies. Ja, ja dat deed ik Oké, okay, uh, ja. ja. Dat houdt hem goed in ieder geval, toch? Ja, die zag ik toen uh, op het Gasthuisplein liggen... bij een, uh, een uh, vuilnisbelt. Uh, ja, misschien is het ik denk, Ja, dat is toch zonde. Ja, Heb je die weggehouden? Nee. Jan dus, maar sinds jonge jaren. Ik, ik denk, er is vast ik, wel iemand in de studio die dat leuk vindt. Ik vind hem leuk. Ja, ik ook. Ja, ja. dus uh, we laten Jan gewoon staan in de ja, gang. Ja, zo is Hij is moet het. wel in de gang doen. op. Ja, soms moet hij in doen. <laughs> <In Ja>. doen. <laughs> Oké, okay, uh, Dolly. Nou, we hadden het net over uh, Ruud. Hoe is het met Ruud eigenlijk? Ruud Jansen ja? bedoel je? Ja? Uh, ja, hij wordt wat ouder. Het uh, gaat, gaat iets minder. Goed, oh. dan ik niet zou willen. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Maar nog wel bij de radio actief in ja, Bregenwijk. Ja, dat nog steeds wel. En uh, doordat het uh, regio-radio uh, is geworden, hè, wat, wat, wat wij dus straks ook gaan krijgen op een of andere manier. Ja. En daar is het dus in zo'n vorm gegoten dat die drie van de, van de lunchprogramma's die hij altijd deed terug heeft moeten geven voor de collega's in de regio. Oh. Dus ja, daar baalde hij enorm van... dat hij zomaar uh, nog maar twee programma's in de week over had. Ja om te doen. Nou ja, dus. maar nog wel actief uh, op de radio. Radio actief. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. En de Ridder in de Noodshow doet hij ook altijd ja. nog. Ja. En het liedje van de Sidekick heeft hij ook nog steeds, of niet? Ja, dat, dat moet ik dan doen. Ja. Oké. Okay. Ja. Het liedje van de Sidekick. Ja. Nou, wat hebben we voor liedje van de Sidekick, uh, vandaag, vandaag is het liedje van de Sidekick van uh, Willy Nelson. Willie Nelson? Ja. En dat is zo'n mooi nummer. Vooral voor, voor mensen in onze leeftijd zo'n beetje. Dat je gaat realiseren hoe snel het leven gaat en, en uh, hoe mooi het leven ook eigenlijk kan worden als je of zijn als je wat ouder wordt. En daar gaat dit nummer eigenlijk over. Het is zo prachtig. Ik luister er zo graag naar. Dusty Bottles heet het. To be said for getting older dusty bottles pour a finer glass of wine an old beat-up guitar just sounds better and wisdom only comes with time Spot mistakes before they happen, separate the BS from the truth, I'm learning what I need to keep my mouth shut, like I couldn't in my wild and wasted youth.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 gonna happen sit down and drink a beer with father time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 Dolly? is mooi, hè? Dat is een mooie plaatje. is een mooie plaatje. Ja. Ja. Plaat, ja. ja, goede tekst ook. Zeker, ja. Inderdaad. Dus ja. Nou, daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Ja, is maar we gaan eerst het uh, dier van de week doen. Ja, ja. En uh, ja, ik, ik, ik val toch weer voor een hondje. Hè? Dat, uh, en ik ben gevallen voor het hondje dat Visa heet. Dat is een jonge kruising. Amerikaanse Stefferteef. Ze is net 17 weken jong, dus nog een heel klein, lief meisje. Oké. Okay. Ze is weggehaald bij haar broers en zussen... omdat ze niet goed werd verzorgd. En ze is dus nu op een plek waar ze wel alles heeft, krijgt wat ze nodig heeft. Het is een vriendelijk en vrolijk hondje naar mensen. En ze is gek op knuffelen. Ze kan uren bij je liggen. En als dat ook nog onder een dekentje is, nou, dan is ze helemaal blij... Ze is kinderen gewend en daar kan ze prima mee overweg. Ze is weinig in contact geweest met andere honden... omdat dit helaas niet mogelijk was op de plek waar ze tijdelijk zat. Dus ze zal nog goed moeten oefenen en gesocialiseerd moeten worden wat dat betreft. Op dit moment leert ze al om steeds meer, met, met steeds meer honden om te gaan. En ze wordt alleen geplaatst bij een andere hond van hetzelfde kaliber. En dan moet dit wel een stabiele reus zijn... Ze kan niet loslopen en ze zoekt ook mensen die dit geen probleem vinden. En iemand die verantwoordelijk is en haar raseigenschappen ook echt serieus neemt. Want dat zijn er wel een paar. Op dit moment verblijft ze in een pleeggezin... omdat ze voordat ze bij het uh, dieren te huis kwam uh, een stuk hout had opgegeten. En uh, daarom is ze geopereerd, maar ze voelt zich alweer een stuk beter. Doordat ze in dat pleeggezin woont en niet in het asiel zit... heeft ze al best wat geleerd inmiddels. Ze is een bench al gewend. En ondertussen weet ze ook prima wat wel en niet mag. En natuurlijk is het een pup. Die En pups zijn wel eens stout. Daar ontkom je niet aan. Maar in haar nieuwe huis moet het alleen zijn wel worden opgebouwd. Ze doet haar behoefte al bijna alle keren buiten... Maar daar moet toch nog wel een beetje mee geoefend worden. Nou, heeft u voldoende tijd voor deze lieve hond? Mail dan snel naar de verzorgers. verzorgers. Eh, die kunt u natuurlijk vinden in het dierentehuis Kennemerland... aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. Oké, okay, nou leuk, uh, leuk dier uh, van de week. Donny. Uh, ja, Doddy. schatte patatje. Visa. Nou. Ja. Ik zoek baas.dierenbescherming.nl. En dan vind je ook andere asielhonden en uh, katten. En uh, noem maar op, allemaal uh, op de Keizersstraat nummer 5, hè? Ja, zo is het. Zo is het, zeker ja. weten. Daar kan je je grote liefde vinden. Zeker. En ja. Uh, ja, ben je niet bang dat je bankstel in één keer uh, verdwenen is. Dan uh, is Visa misschien wel een uh, leuk <lacht> dier van, dier van uh, ja, dat verhaal over dat hout eten. Hè, van daar, uh, van oh ja, hier, op ja, even, ja. Of Je ja. bankstel. Dus uh, oké, okay, nou, mooi, mooi dier van de week. Was het net over uh, ouder worden en dergelijke. En, uh, maar ja, het heeft ook een voordeel. Old and wise. Ja, ja zeker. Ja. Nou, die gaan we nu draaien. Alan Parsons Project hier bij ZFM.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 En Would I Lie To You uit de jaren 90, uh, Dolly We hadden het ook nog even over, hè? De jaren 90 ja, muziek Ja, ja, ja Charles en die, die kwamen uit, uh, uit de jaren 90. Leuk, hoor plaatje like Would I Lie To You, hoor Die is juist En daarvoor uh, Old and Wise van die Ellen Parsons Project ja, Ook zo'n mooi. mooie single ja, ja. Dolly, dankjewel weer voor je komst naar de studio Oh, het is al afgelopen Het zit er weer oh. op ja, dat vliegt ook bij natuurlijk. Ongelooflijk. Het zit er alweer op drie uur lang, Zandvoort op zaterdag. Maandag, morgen, middag worden we herhaald tussen twee en vijf uur. Oh jee, hoor Dan hoor je zelf nog een keertje terug op de radio, laten we hopen, dan ook op 106.9. Want die is even uit de lucht vanwege een technische storing. Laten we hopen dat dat ook die stroomstoring waar we het net over hadden. Ja. Dat is dus een heftige uh, gebeurtenis. Uh, heel hè? heftige. Heel veel ja. schade aangericht en dergelijke. Ja. Kan uh, gebeuren hè, voordat de stroom uitvalt. Dat er in één keer een stroomstijging plaatsvindt. Met misschien wel... En dan branden dingen door Tot 100 volt en zo. En dat dingen dan uh, doorbranden. Ja. Nou, dan dus, uh, zit je mooi met de gebakken peren. Zeker weten. Nou, ja. wij gelukkig verder met de radio niet. Dus we waren er weer. Ja. En maandag in Dank de herhaling. Dan zeggen we een fijne maandagavond. En uh, volgende week zijn we er weer op zaterdag. Ook dan weer tussen 2 en 5 uh, uur. En dan is het alweer. december. Zember, ja, ja, ja. 7 december weer, hè? Zeker weten. En uh, weer... 6 december ben ik er weer. Met even geen rust aan de kust. Oh, kijk, dat doen we ook. Ja, en als je naar de wereld kijkt om je heen. dan denk je: al die ellende. Laten we snel vrede hebben en de wereld veranderen. Change the world. Dag! maken reach the Stars